7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Goedemorgen allemaal. En wat blijkt? Facebook gebruikt gegevens van de Kamer van Koophandel, waar ondernemers zich dus verplicht moeten inschrijven voor gerichte reclame. En een kort geding tegen de nieuwe inlichtingenwet. U hoort een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Meerdere organisaties stappen samen naar de rechter om de inlichtingenwet aan te vechten. De Vereniging van strafrechtadvocaten, Bits of Freedom en Privacy First... willen voorkomen dat de wet op 1 mei ingaat en spannen daarom een kort geding aan. Ze vinden de aanpassingen die het kabinet heeft gedaan onvoldoende. De meerderheid van de kiezers stemde bij het referendum eind maart... tegen de nieuwe inlichtingenwet en daarom zijn er elementen veranderd. De vergaring van informatie wordt bijvoorbeeld meer gericht op specifieke personen... en de bewaartermijn van informatie gaat van... Drie naar één jaar, maar die kan wel tot twee keer toe worden verlengd. De Amerikaanse CIA-baas Mike Pompeo heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un begin deze maand ontmoet in Pyongyang. Dat gebeurde kort voor bekend werd dat Pompeo de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt. De Washington Post schrijft dat de gesprekken de weg moesten vrijmaken voor een ontmoeting tussen president Trump en Kim Jong-un. Die is naar verwachting binnen twee maanden. Vorig jaar dreigde Trump nog met Fire and Fury als Noord-Korea door zou gaan met rakettesten. Een frauderende parlementariër op Sint Maarten heeft 18 maanden cel gekregen, waarvan 15 maanden voorwaardelijk. Chanel Brownbill is schuldig bevonden aan het doen van valse belastingaangifte. De politicus kreeg ook 240 uur werkstraf. Hij heeft volgens de rechter opzettelijk onjuiste informatie ingevuld op zijn aangiftes. Een wetsvoorstel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een beperking aan te nemen helpt niet meer arbeidsgehandicapten aan een baan. Dat verwacht het Centraal Planbureau. Mensen met een beperking die voltijds gaan werken krijgen door de regeling minder arbeidskorting dan reguliere werknemers. En daardoor gaan ze er financieel op achteruit. Het CPB denkt dat arbeidsgehandicapten op die manier minder zin hebben om fulltime te gaan werken. Voormalig filmmaker Job Goschalk is zijn aandelen in Kemna-casting kwijt. En daarmee heeft Kemna definitief met hem gebroken. Laat het bedrijf weten aan het AD. De actieve samenwerking was al gestopt. Goschalk kwam november vorig jaar in opspraak. Meerdere acteurs spraken over vreemde castings. waarbij ze hun kleding uit moesten trekken. Vorige week ontstond opnieuw ophef rond Kemna. De nieuwe revue meldde toen dat er nog altijd zakelijke connecties waren met Goschalk.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 Het weer vol op zon vandaag. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee. En landinwaarts kan het met 26 graden lokaal zomers warm worden. Op de stranden kan het wat kouder zijn door een koele zeewind. Morgen nog warmer en mogelijk in het binnenland 28 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het is een uh, normale woensdagochtendspits. Uh, er zijn weinig bijzonderheden. De files die er staan leveren zo'n 5, soms 10 minuten vertraging op. Twee uitzonderingen. Een uh, auto met pech staat er op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knopend Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp 20 minuten vertraging. En ook ruim 20 minuten vertraging op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar staat tussen knopend Gorkum naar Hardingsveld giessendam 5 kilometer.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 De Bittere Pil in Zembla. Vanavond kwart over negen. BNN Vara, NPO 2. Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorendijk. Of shop online 350 modemerken. Het NOS Radio 1 Journaal. Zes minuten over zeven is het. Veel ZZP'ers herkennen het vast. Je schrijft je in als ZZP'er bij de Kamer van Koophandel... en dan krijg je allerlei telefoontjes en mailtjes met reclame. Met andere woorden, die, die gegevens die worden doorverkocht. Maar wat veel mensen niet weten, is dat zo'n inschrijving... bij de Kamer van Koophandel, die verplicht is dus voor ondernemers... ook zorgt voor advertenties op uw Facebook-tijdlijn. Joost Schelvis is techredacteur redacteur van de NOS. Joost, de column van Charlesy e. Talsing vanochtend in de Volkshandel. die noemt het de Kamer van Koop- en Datahandel... Leg eens uit, hoe werkt het? Nou, Hoe het werkt? Je kunt als bedrijf in Facebook... Kun je, er is een functie om je eigen klanten te bestoken met advertenties... of mensen die lijken op jouw klanten. En Wat je daarvoor moet doen is 06-nummers of andere informatie... Die, jou, ja, die, die iemand kan identificeren, die moet je dan uploaden naar Facebook. En dat bedrijf die koppelt het dan aan elkaar. Dus die zoekt daar dan de klanten bij. Het is bedoeld voor je eigen klanten. Maar wat bedrijven dus ook doen is... Andermans data, bijvoorbeeld uit de Kamer van Koophandel... Gebruik om dan bijvoorbeeld bepaalde ZZP'ers de ene auto aan te raden. Uh, en bijvoorbeeld loodgieters de andere, een andere auto, bestelwagen. En mag dat? Ja, dat is dus de vraag. Uh, gisteren zei de autoriteit persoonsgegevens al... dat uh, de Kamer van Koophandel die, die gegevens niet in deze mate... Uh, voor direct marketing doeleinden mag verstrekken... Uh, bovendien zegt de autoriteit ook dat als je dit soort gegevens deelt met Facebook, dus zesnummers en e-mailadressen, dat je dan eigenlijk toestemming moet hebben uh, van degene om wie het gaat. Nou ja, en als je natuurlijk uh, in grote schaal gegevens opkoopt en die in Facebook gooit, dan ga je niet aan iedereen netjes toestemming uh, vragen. Dus het is niet zo dat het per se niet mag, maar de wanneer we op het nu gaat, is wel twijfelachtig. Ja, want je hebt dus als ondernemer ook geen keuze, want je moet je inschrijven bij die Kamer van Koophandel. Dat is een, dat is een verplichting. Ja, klopt. En daarbij voegt de Kamer van Koophandel wel toe... dat het ook verplicht is voor hen om dat register openbaar te maken. Dus uh, vanwege rechtszekerheid bijvoorbeeld is het ook wel belangrijk... dat je uh, op zoek kunt naar, naar wie er achter een bedrijf zit... wie er bevoegd is om te tekenen of een bepaald bedrijf wel bestaat... en ook echt is ingeschreven. Maar daar komt het dus bij dat je die gegevens ook in bullen kunt, uh, kunt opkopen. En dat is natuurlijk wel wat anders. Hoe kunnen mensen er nou achter komen... of hun gegevens zijn geüpload door een ander bedrijf? Nou, je kunt dat zien in je Facebook-instellingen. Je moet even, even zoeken. Er staat een linkje in, in ons artikel op nos.nl, helemaal onderaan. Als je daarop klikt, dan zie je welke bedrijven... jouw gegevens hebben gedeeld. Maar dat kan daarbij ook gaan, ook gaan om bedrijven... waar je zelf klant bent. Uh, maar ook in die gevallen hadden die bedrijven... volgens de autoriteit persoonsgegevens... in ieder geval even netjes moeten vragen of ze dat mochten doen. En dat is in heel veel gevallen niet gebeurd. Nee, en dus springt de Consumentenbond er ook op. Uh, Gerard Spierenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Want wat vindt u van deze praktijk? Nou ja, meneer Schellervis zei het net al heel terecht, dus op zijn zachts gezegd merkwaardig. Uh, wij vinden het altijd heel belangrijk dat als je je gegevens achterlaat bij een bedrijf, dat daar niet meer mee gebeurt dan dat je daar logischerwijs van mag verwachten. Dus in dit geval bij de Kamer van Koophandel dat het gebruikt wordt voor andere bedrijven of personen of instellingen om navraag te doen over of je wel of niet gemachtigd bent of iets dergelijks en het doorverkopen van die bulkgegevens. ja, Dat hoort daar wat ons betreft gewoon niet bij. Nee, Kamer van Koophandel heeft tegen de NOS gezegd... Uh, wij verschaffen die gegevens aan een koper... en wat die daarmee doet, dat is aan hem. Uh, daar moet diegene dus zorg voor dragen. Wij kijken mee en letten op, maar handhaving is een taak van andere instanties. Klopt dat? Ja, dat is toch een beetje kortzichtig. Kijk, uh, Kamer van Koophandel is verantwoordelijk voor uh, goed omgaan met de data die zij in handen krijgen. Kijk, bedrijven moeten echt, echt eens leren... dat uh, mensen die gegevens bij hen achterlaten... dat in vertrouwen doen. Dus ze, ze worden in vertrouwen genomen. En de Kamer van Koophandel beschaamt dat vertrouwen... Door, dat, door die data gewoon door te verkopen. En dan vind ik het wel erg makkelijk om dan te zeggen... ja, het is aan de koper... Of te, om dan, om dan uh, op te letten wat ze met die gegevens doen. Zo makkelijk kom je er wat ons betreft niet vanaf. Wat kun je er nou tegen doen... Uh, als je niet op al die reclame en al die andere dingen zit te wachten? Nou ja, vooralsnog uh, vrij weinig, hè? want veel mensen weten dit waarschijnlijk niet eens. Maar uh, wat ons betreft is het goed nieuws dat de autoriteit persoonsgegevens in ieder geval in gesprek gaat met, uh, met de Kamer Koophandel. Om uh, te kijken uh, ja, in welke mate dit nou wel of niet toegestaan is en om eventueel maatregelen te nemen. Ja, maar goed, uh, verder, wie moet er verder in actie komen nou. wat u betreft? Nou ja, je kunt denk ik een verzoek doen bij de Kamer van Koophandel... van joh, uh, ik heb hier nooit toestemming voor gegeven, dus stop daarmee. En uh, ja, je mag deze data niet verkopen. Kijk, ik heb van meneer Schellevis uh, begrepen... dat de Kamer van Koophandel claimt daar geen toestemming voor te, te hoeven vragen... Nou, wij kijken daar toch wel wat anders naar. Kijk, als je alles wat je doet, buiten hetgeen wat je mag verwachten... Hè, dus, dus wat ik net noemde, als je datum opvraagt... daar moet je gewoon toestemming voor vragen. Zo zitten wij erin. Nou. Ja, dus, uh, verder zou je kunnen denken aan een klacht bij de autoriteit persoonsgegevens... of uh, eventueel zelfs uh, een juridische procedure kunnen starten. Want er is ook een toezichthouder, hè? de autoriteit consument en markt... moet die niet hier iets, iets van vinden? Nou, dit is meer voor de autoriteit persoonsgegevens. Die is uh, toezichthouder uh, op dit vlak... En uh, die zou hier iets van moeten vinden en zij gaan hier ook iets van vinden. We hebben ze gisteren al laten nou. weten, maar uh, ik ga er ook vanuit dat ze nog wel extra actie ondernemen. Ziet u dit nou ook bij andere bedrijven gebeuren? Ja, we zien, we zien het regelmatig. We hebben ook in het verleden wel bedrijven aangesproken. En wat ons betreft is het ook goed dat uh, er zit een nieuwe privacywet aan te komen Die is al uh, afgestemd en die wordt 25 mei wordt die van kracht. Daar zit ook een flinke handhavingsclausule in. En wat ons betreft is het hoog tijd dat die van kracht wordt. Want uh, het lijkt erop dat uh, bedrijven zich gewoon niet realiseren... Door, dat je ja, gewoon, gewoon heel zorgvuldig met die data moet omgaan... en dat je die niet zomaar kunt doorspelen. En uh, de enige manier om dat te stoppen lijkt ferme uh, handhaving te zijn. Dus wat, uh, wat mij betreft kan dat niet vroeg genoeg beginnen. Dank voor uw reactie. Gerard Spierenburg is dat van de Consumentenbond. Hij vertelt wat je moet weten, maar ook wat je wilt weten. Jurgen van den Berg. 12,5 minuut over 7. Ik praat u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio NTv bij Pau opnieuw aandacht voor de Oostvaardersplassen. Gisteren werd in Den Haag een petitie overhandigd met daarin de oproep om de grote grazers bij te voeren. Volgens bioloog Jelle Reumer is het gebrek aan roofdieren een deel van het probleem. Maar om er nou wolven los te laten, dat is ook niet echt een optie. In principe zou dat, zou dat een, een idee zijn, ware het niet... dat het gebied veel te klein is voor exact. wolven. En ze kunnen er niet komen. Die corridor is ooit door Henk Bleker afgeschoten. Dus blijft het die, die 6.000 hectare met een hectare omheen. Nou, dat is te klein om een populatie wolf... of een aantal roedels wolven in te laten rondlopen. Want dan heb je dus binnen de kortste keren volgevreten wolven. Ja, en dan? In Met het oog op morgen was Geert Dales de gast. Hij wordt genoemd als de nieuwe voorzitter van 50PLUS. was eerder burgemeester van Leeuwarden en ook wethouder in Amsterdam. En hij had eigenlijk al afscheid genomen van de politiek. Maar voor 50PLUS komt hij terug. Toen ik er eenmaal was en, en Henk Krolok tegen me zei... zou je mee willen doen? Dacht ik, ja, waarom ook niet? En nu ik daar o, Omdat je zit... dan misschien weer in de val trapt en weer in dat werk... komt, wat nee, iedereen op je rug ga gaat, gaat zitten. Uh, 50PLUS is een interessante... Is een Leuke, interessante project. Ik voel me er ontzettend thuis. Ik vind, het, ik vind het fijn daar. En omdat ik dat gevoel heb, wil ik ook graag bijdragen. Wil ik meedoen. In Nieuwsuur aandacht voor de duizenden telefoontjes... die de landelijke luisterlijn voor psychische problemen... sensor per dag krijgt, ligt veel te veel druk op de schouders... van de vrijwilligers, mede door de lange wachtlijsten in de GGZ. En dat leidt soms tot lastige situaties, zegt vrijwilliger Jan Willem. Ik had laatst een uh, uh, meisje aan de lijn... En ze was helemaal in paniek en eigenlijk totaal het contact met de werkelijkheid kwijt. Ze had het over beestjes die over het plafond liepen. En de politie die door de constant haar in de gaten hield. Ja, dan is het soms echt heel heftig om, om zo'n gesprek te voeren en iemand weer... Rustig te krijgen eigenlijk. En het ging ook nog even over de bijzondere winnaar... van een Pulitzer Prize gisteren. Rapper Kendrick Lamar won die prestigieuze prijs voor zijn album Damn. Hip-hop journalist Sal van Staple legde uit waarom. Zijn werk gaat over zwart zijn in Amerika... over die pijnlijke geschiedenis. Uh, hij weet zeg maar, de, de onderwerpen heel empathisch over te brengen... waardoor de mensen die ermee te maken hebben zich erin herkennen. Maar hij ook als een soort ja, journalist bijna uh, verslag doet van het leven in bepaalde buurten... waar nou ja, een bepaalde media heel sumier verslag van doen. En dat was gisteravond op Radio tv. En dan nu een paar onderwerpen die we voor u hebben geselecteerd... uit het aanbod van de buitenlandse media. Ja. Porno-actrice Stormy Daniels heeft een compositietekening vrijgegeven van de man die haar in 2011 zou hebben bedreigd. Zodat ze zich stil zou houden over haar affaire met nu president Trump. Ze biedt 100.000 dollar voor de gouden tip die leidt tot deze man. Dat zei ze in een interview met ABC's The View. En in hetzelfde programma vertelde ze ook waarom ze destijds geen aangifte deed van de bedreiging. Ze was namelijk bang. First of all, I was scared. It was expressly what he told me not to do. En I went home en like regrouped and was I was going to because I always feel like you should stand up for yourself and you should report it Daniels schakelde naar eigen zeg een van de beste compositietekenaars in de VS in voor de tekening. Volgens hem lijkt haar bedreiger op een acteur en vond ze hem zelfs knap toen ze hem zag. Wolven in Duitsland moeten weer afgeschoten mogen worden. Dat vinden Duitse boeren die in de wolven een grote bedreiging zien... voor hun kudde schapen en andere dieren. De voorzitter van de Duitse landbouworganisatie DBV... zegt tegen persbureau Reuters dat Duitsland op dit moment ruim duizend wolven telt... en boerderijen jaarlijks meer dan 1500 dieren aan wolven verliezen. Hij vindt dat het aantal wolven actief moet worden beheerd... en het jachtverbod ingetrokken moet worden. De dieren worden nu beschermd door strenge wetten... omdat ze als bedreigd worden beschouwd. I'm de echtgenoot van de onderzoeksjournalisten... die in oktober vorig jaar in Malta bij een autobom is gedood... zegt dat het meesterbrein achter de aanslag wordt beschermd. In een interview met The Guardian zegt de man van Daphne Caruana Galicia... dat politieke belangen het politieonderzoek blokkeren. Hij is bang dat degene die de opdracht voor de moord gaf... nooit voor de rechter zal komen. Volgens hem wil de regering niet weten wie achter de aanslag zit... omdat de opdrachtgever vermoedelijk dicht bij die regering zit. En daarom zullen we nooit achter de waarheid komen, zegt hij. Momenteel zitten er drie mannen vast voor de aanslag... maar zij ontkennen dat ze betrokken zijn. En in Amerikaanse media ook veel aandacht voor de dodelijke noodlanding... van een vliegtuig dat onderweg was van New York naar Dallas. Een van de motoren ontplofte tijdens de vlucht, 20 minuten na vertrek. En daarbij ging een passagiersraampje kapot... waarna een vrouw uit het vliegtuig werd gezogen. Het toestel van vliegmaatschappij Southwest... maakte in Philadelphia een noodlanding en zeven mensen raakten gewond. CNN heeft een geluidsfragment uit de cockpit. De piloot vertelt dat zijn onderdeel is verloren. Injured passengers, okay. And are you, is your airplane physically on fire? Fire, fire, fire. But part of it's missing. They said there was a hole and, and uh, someone went out. Um, I'm sorry. You said there was a hole and somebody went out. De paniek was groot onder de 144 inzittenden. Iedereen dacht dat ze zouden neerstorten, vertelt een van hen aan CNN. En waardoor de motor explodeerde, is niet bekend. Hoe gaat het met de woensdagochtendspit Jolanda van der Velde? Die ontwikkelt zich verder, het wordt wat drukker op de weg. Maar ja, gelukkig, de meeste files leven 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn ook weinig bijzonderheden. Uh, er lag een ladder op de weg, op de A2 van den Bosch naar Eindhoven. Uh, tussen knopende Vught en Boksel, daardoor nu 10 minuten vertraging. De reis ook is dicht. Auto met pech nog op de A4. Hier richting Amsterdam. Tussen knopend en Ippenburg en Zoeterwouderdorp. Ongeveer een kwartier vertraging. En verder ook een kwartiertje B op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam staat 3 kilometer. 18 minuten over 7 is het olie in zee. Dat is vaak geen goed idee. En het rijmt er ook um, nog. Maar. Ja, Jurgen. Ja, inderdaad. Daar um, ja. nou, is nog meer over te zeggen. Daar is nog meer over te zeggen, natuurlijk. Want um, jij, ja. bent, jij bent daar in Scheveningen en daar gaan ze vandaag uh, olie Klopt. in zee gooien. Maar dat is in het kader van een proef. Ja, precies. Olie in zee, geen goed idee. Dat heb je heel goed gezegd. En daarom moet het uh, van tijd tot tijd ook bestreden worden als het uh, onbedoeld uh, in het uh, water terecht is gekomen. Uh, maar hoe je dat moet doen en wat de beste me methodes zijn, dat. Uh, ja, dat moet je eigenlijk wel uh, goed onderzoeken. En dat uh, gebeurt vandaag en morgen. Ik sta op de kade van uh, de haven van Scheveningen bij een schip... dat zich uh, normaal gesproken bezighoudt met uh, het opruimen van olie. Maar het is nu een soort van onderzoeksschip. Aan, uh, even om de hoek ligt een ander vaartuig, de Hebo Cat 7. En dat gaat vandaag zorgen voor wat vervuiling. 20 kilometer uit de kust op de Noordzee. Er wordt olie overboord gekieperd. En dan, uh, ja, ik kan het allemaal zelf vertellen... maar ik heb hier twee mensen bij me die uh, veel meer weten over dit onderzoek. Dat is uh, Marike Zijnstra, zij is van NHL Stende Hogeschool. En Michiel Visser, hij is nautisch adviseur van Rijkswaterstaat. Uh, mevrouw Zijnstra, het is een beetje uw onderzoek, hè? Wat gaat er nou precies gebeuren? Ik vertel dat dit schip gooit olie op de golven en dan... We gaan vooral heel erg goed kijken wat die olie gaat doen. Ze wordt gevlogen door de Duitse kustwacht en door de Nederlandse kustwacht. We gaan heel veel beelden maken vanuit de lucht. Om zo goed mogelijk in de gaten te houden hoe die vlekken zich gaan dragen nadat ze op het water liggen. En daaruit kunnen we informatie halen over de modellen. En of de modellen kloppen of waar ze verbeterd kunnen worden. Ja, die modellen komen uit de computer en uit het laboratorium... maar u ja. wil weten hoe het in het echt gaat. Klopt, helemaal. Ja, precies. Dus dit schip gooit olie op... Uh, op uh... Uh, op zee. En dit schip komt er dan achteraan. En dan zien we hier een installatie met twee uh, metalen armen. Misschien kunt u dat vertellen, meneer Visser. Wat gaat er dan precies gebeuren? Ja, aan boord van het Rijkswaterstaatschip Arca ziet u het, uh, zeg maar het dispersiesysteem. Hiermee kunnen we uh, de, de detergenten sproeien over de olievlek die we dadelijk gaan maken op de, op de Noordzee. Moeilijke woorden, detergentie, dat is uh, verdunningsmiddel. En dispersie, dat is het ver, uh, verspreiden. Ja, klopt helemaal goed. We gaan inderdaad uh, daar iets op gooien zodat die olie gaat oplossen en de, de de, de, de waterkolom in gaat. De waterkolom, gewoon het water in. Het water in. Juist. Um, en dan wilt u weten. wat het effect is van het uh, toevoegen van die oplosmiddelen. En hoe zo'n olieflek zich dan gaat gedragen? Ja, het verschil tussen die twee vlekken, dat is wat voor ons interessant is. En waarom? Ook met de vlekken die we morgen gaan. Dan hebben we een aantal verschillende situaties die we in het model kunnen stoppen... om te kijken of het model dat ik heb, heb voorgesteld, of dat klopt. En is dat al leuk, alleen leuk voor de wetenschap of kun je er ook wat mee? In het kader van bijvoorbeeld het opruimen van olie op zee? Nee, we willen, waar we naartoe willen is kunnen voorspellen hoe een olieflek zich van nature gedraagt... in het kader van dispersie en wat, hoeveel olie er extra verdwijnt... op het moment dat wij willen toe gaan passen. En waarom is dat dan weer van belang? Omdat willen toepassen toch een, een extra handeling is... het verplaatsen van de olie naar de waterkolom, wat de tegenstanders wel zeggen. Mm -hmm. En eh, het kan een strategische keuze zijn om dat te doen... omdat je effecten aan het oppervlak wilt voorkomen. Maar dan moet je heel goed weten of het gaat werken en of het zin heeft... voordat je met zo'n maatregel aan de slag gaat. Dan uh, nou kan het zijn dat er uh, toevallig net een vogel voorbij komt vliegen vandaag. Die uh, wil neerstrijken op uh, de plek waar uh, net die, die olie is geloosd. Hoe gaat u dat oplossen? Want ja, olie in de zee, je kunt het beter niet doen. Wat we gedaan hebben als beheersmaatregel hebben we gesproken met de vogel-experts op dit moment. En die zeggen dat er een beperkt aantal zeevogels op dit moment in het gebied aanwezig zijn. En volgens de statistieken zitten we ook in een periode van het jaar... waarin een beperkte vogeltrek is van noord naar zuid en van zuid naar noord. En als ze toch in de buurt komen, dan jaagt u ze weg? Ja, als we gaan beginnen straks, gaan we kijken of er vogels zitten. En als er vogels zijn, dan gaan we met onze vogelverschrikkers, onze vogelkanonnen om het zo maar te zeggen, gaan we proberen die beesten weg te jagen. Oké, okay, dus alles wordt in het werk gesteld om... Eventuele schade aan de zee en aan het milieu te voorkomen. Maar het onderzoek is even nodig om te weten te komen hoe die olie zich gedraagt in het echt op zee. Rolp in Scheveningen. VVD-minister Koren van Nieuwenhuis is verrast door de kritiek van juristen dat ambtenaren van haar ministerie zich te intensief bemoeien met het opstellen van een milieueffectrapportage, zogeheten MER voor Schiphol. De luchthaven wil uitbreiden en moet zo'n MER maken over de gevolgen van die uitbreiding. Uit documenten die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat de samenwerking tussen het ministerie en Schiphol zo ver gaat dat het ministerie in feite meeschrijft aan die MER, terwijl het ministerie die juist achteraf moet controleren. Van en ze zegt dat overleg tussen partijen en het ministerie heel normaal is. Nou, dat verrast me eigenlijk een beetje, want ik heb het nooit eerder gehoord. Want uh, het is gebruikelijk uh, ook bij uh, hoogspanningsmasten, windmolenparken, et cetera, dat er overleg uh, plaatsvindt. Ik weet dat er gewoon uh, contact is over de inhoud uh, en dat lijkt me normaal. Ja, maar dit gaat verder. Dit is niet alleen contact over de inhoud, maar dit is echt... Zodanig intensief dat mensen van het ministerie zich met die merk bemoeien... dat het, zeg ik in mijn woorden, een beetje klef aan het worden is. Die signalen heb ik niet dat het uh, allemaal klef uh, zou zijn. Uh, er moet gewoon regelmatig overleg zijn. Uh, volgens mijn informatie die ik nu heb, uh, is dat ook zo. Uh, en als dat anders is, dan, uh, dan hoor ik dat graag. Want als het anders is, dan ben je wel bereid om zaken te veranderen? Nou ja, kijk, als dit een uh, discussie is, een debat onder juristen... Hè, nogmaals, je ziet het ook rondom de windmolenparken... dat, ja, dat mensen zich ook afvraagt of dit nou de ideale vorm is... dan sta ik daar natuurlijk uh, voor open. Ik ben zelf geen jurist. Uh, ik ga graag met iedereen het gesprek aan hoe het uh, anders en beter kan. Maar nogmaals, we zijn hier nooit eerder op aangesproken. Dit is zoals het gangbaar is ook bij andere regionale luchthavens in het verleden. Dus we doen gewoon eigenlijk de dingen zoals we ze steeds hebben gedaan. En als dat opeens anders moet... nou dan ben ik daar bereid om naar het gesprek over aan te gaan. Want u was plan om het vertrouwen van burgers... in dit soort procedures juist weer te versterken? Zeker. Nou, daar doe ik ook nog steeds mijn uiterste best voor. En als we daar hier uh, ja, dingen voor anders moeten doen in de toekomst... Nou, dan uh, sta ik daar ook zeker voor open om daar naar te kijken. Minister Cora van Nieuwenhuizen in gesprek met politiek verslaggever Hans Anderinga. Nederlandse band nu. Dit zijn de Handsome Poets met Make It Better. in het Concertgebouw. Ook Masaki Suzuki en het Bach-Collegium Japan op 29 mei. Mozarts ontroerende mis in C-Klein. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Haal neer uit je zaterdag met de combimodellen van Skoda. Ze zijn namelijk een stuk ruimer dan de concurrentie. En dat scheelt.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 met Dal Voordeel reis je met 40% korting buiten de spits. En een abonnement kost nu maar 29 euro. Dat heb je er al uit met drie keer een dagje uit. Kijk op ns.nl slash NPO Radio 1. Het is half acht, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Bits of Freedom stapt samen met Privacy First... en de Vereniging van strafrechtadvocaten naar de Rechter... om te voorkomen dat de inlichtingenwet op 1 mei ingaat. Ze vinden de aanpassingen die het kabinet na het referendum heeft gedaan onvoldoende... De Amerikaanse CIA-baas Mike Pompeo heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un begin deze maand ontmoet. Volgens de Washington Post gebeurde dat kort voor bekend werd dat Pompeo de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt. Gisteren zei president Trump al dat er op hoog niveau contact is geweest. De Belastingdienst heeft nog steeds problemen met de ICT en daarom is besloten om de vereenvoudiging van regels rond het terugbetalen van bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag opnieuw uit te stellen. Het was de bedoeling dat alles voor 2019 geregeld zou zijn, maar het gaat zeker twee jaar langer duren. IJsland gaat weer jagen op vinvissen. De walvissoort staat op de lijst van bedreigde diersoorten van het Wereld Natuurfonds. Afgelopen twee jaar werd er niet naar gevist omdat de export van vinvissen naar Japan stil lag. Het grootste walvisvaartbedrijf van IJsland wil er deze zomer zo'n 160 vangen in de Noordelijke Atlantische Oceaan. En het Noord-Brabants Museum heeft opnieuw een schilderij van Van Gogh gekocht. Het stilleven met flessen en schelp was van een particulier in het buitenland. En het museum in Den Bosch heeft er 2,5 miljoen euro voor betaald. Het woensdagweerbericht dan, bij Weerplaza. Michiel Severin, Michiel, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Nou, Het wordt een lekker weertje vandaag. Als je ervan houdt wel, ja, inderdaad. En ik hou ervan, stralend zonnig weer. Heel enkel wolkje, maar dat is dan hoge, dunne sluierbewolking. De zon heeft daar geen last van. Dus de zon schijnt vandaag van zonopkomst tot zonsondergang volop. Wordt ook nog eens warme lucht aangevoerd. En daardoor hebben we te maken met hoge temperaturen. Ik verwacht vandaag de eerste zomerse dag in Nederland. En dat betekent temperatuur van 25 graden of meer. Dus Schitterende temperatuur voor deze tijd van het jaar. Geldt ook voor vrijwel het hele land. Want ook dicht bij zee wordt het gewoon warm. Al kan er wel later vanmiddag op de stranden een zeewindje opsteken. Ja, en dan merk je toch weer dat het april is. Dan is het meteen flink koud. Maar tot die tijd overal genieten vandaag van volop zon. Ja en Michielik zie ik overal waarschuwen van mensen die iets te overmoedig uh, misschien zijn. Uh, dat ze niet zomaar de, de plomp ingaan. Want het is, water is nog hartstikke koud. Het water is uiteraard nog heel erg koud. De zee is nog een graad of 8, 9. De binnenwateren die zullen iets hoger zijn. Maar nee, dat moet je echt niet doen. Dat zou niet verstandig zijn. De zwembaden die zijn ook nog dicht. Daar is ook een reden voor natuurlijk. Het water is echt nog veel te koud. Ja. Let ook op met gewoon meteen voluit in de zon te gaan liggen. Want de zonkracht die is al wel sterk. Dus je kunt vandaag ook gewoon al verbranden. Maar ik denk dat iedereen dat soort dingen ook wel begrijpt. beetje normaal ermee omgaan. Ja. En dan vooral genieten. Want het is niet alleen vandaag. Maar ook morgen. En over. Overmorgen en zaterdag flink zonnig, dus we hebben geen haast. Dankjewel, Michiel Scheverin. Jolanda van der Velden nu met nieuws. Het is een normale woensdagochtendspits. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Daar lag een ladder op de weg. Daar hebben een aantal auto's ook schade door opgelopen. Tussen afrit sint Gestel en Bokstol... 8 kilometer met 50 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht... Verder leveren de meeste files zo'n 5 à 10 minuten vertraging op. 20 minuten ben je in ieder geval wel kwijt voor de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht. En door een kapotte auto op de A44 tot slot van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leiden en Noordwijk er houdt 10 minuten vertraging. Technisch dienstverlener en een personeelstekort? Presteer meer met uw huidige werknemers en stap over op Synthes Atrium. Eén softwarepakket voor uw complete bedrijfsvoering.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 Gezonde dosis humor? Uh, ja, ja, ken je deze al? <laughs> Komt een man bij de Hornbach, zijn de gipsplaten niet op voorraad. <laughs> <laughs> Oké, okay. je bent er duidelijk klaar voor. Alleen als je medewerkers supergoed getraind zijn... mag je jezelf projectbouwmarkt noemen. Ja, daar, ja, jippie, jippie. Technisch dienstverlener en een personeelstekort. Synthes.nl Spreek ik naar mijn neef... heeft hij een boete gekregen in die snelle wagenvallen?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 Het is de gepeperde inhoud van de spetterende concertfilm Living on Soul. Het dak gaat eraf bij de Tone Super Soul Review. Met Charles Bradley en soulsensatie Sharon Jones. Morgenavond, na nieuwsuur, bij de NTR op NPO 2. Zes minuten over half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan praten over Cuba, want na bijna zestig jaar... komt er in Cuba een eind aan het tijdperk van de Castro's. Raúl Castro legt zijn taak als president neer... en maakt plaats voor een opvolger. Raúl nam het roer tien jaar geleden over van zijn broer Fidel... die in 2016 overleed. En samen ontketenden ze eind jaren vijftig een revolutie op Cuba... en maakten daarmee een eind aan het bewind van dictator Batista. En daarmee begon een nieuwe dictatuur, namelijk die van de communistische partij. Van dit studio in Havana... you je about to see Fidel Castro... leader van de succesvolle rebel forces... die de dictatorship van general Batista. En nu, by television tape recording zie je Fidel Castro... de nation. Al dus maakte Fidel de nieuwe leider van Cuba... zijn debuut op de Amerikaanse televisie. Hij had grootse plannen, maar oogde bedeesd... zittend in zijn toen al... onafscheidelijke legeruniform. Heb je de mensen gezien... Dat Castro. Honderden mensen in de straat. Ze zagen dat. Castro voelde zich gesteund door het Cubaanse volk. Tegelijk zag Amerika met groeiende bezorgdheid hoe hij vriendschap met de Russen sloot. In 1963 sprak Fidel in Moskou een stadion vol Russen toe. strana Castro was op Cuba geliefd en tegelijk gevreesd. Hij gunde de Cubanen niet veel vrijheid. In 2008, na 50 jaar aan het roer... droeg hij het leiderschap over aan zijn broer Raúl. Presidente del Consejo de Estado... en del Consejo de Ministros Raúl Castro Ruz. Compañeras y compañeros... Op 25 november 2016 blies Fidel de laatste adem uit. Zo deelde broer en president Raúl Castro het Cubaanse volk mee. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Castro Dat was anderhalf jaar geleden. En nu gaat ook Raoul zelf met pensioen. Hij is 86 jaar. En ik praat erover door met historicus Gert Oost-Indië... directeur van het Koninklijk Instituut Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. Meneer Oost-Indië, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat de reden ook dat hij gewoon te oud is, Raoul? Ja, en vooral dat hij anders dan zijn broer zelf wel door had het verstandig om, om op tijd weg te gaan. 86 is ook niet zoveel natuurlijk. Hè? Nee, nee. En daarmee dus een definitief eind aan, aan ja, dat Castro tijdperk. Dat is wel op bijzonder. Ja, niet helemaal definitief. voor. Er is nog een, een, een zoon van hem, die is minister van Binnenlandse Zaken. Een schoonzoon, die, is, uh, die doet alle zakelijke transacties van het leger. Dus die familie zit er nog wel goed in. Maar het is wel zo dat dus die eerste generatie, Castro's, die is nu uh, teruggetreden. En dat is wel ja, heel, van grote symbolische betekenis. Of, of zal Raoul op de achtergrond toch nog wel aan allerlei touwtjes trekken, denkt u? Ja, kijk, hij, hij, hij treedt terug als president. Maar hij blijft nog een tijdje uh, de baas van de communistische partij. Die natuurlijk eigenlijk ook voor het zeggen heeft. Uh, hij komt misschien nog in het parlement... en uh, hij blijft ook nog wel in het leger actief. He, dus weg is hij niet. Maar goed, het is wel de eerste stap voor het terugtreden. te Het bijzondere is natuurlijk dat hij zelf, Raoul... een hele tijd in de schaduw van zijn broer heeft gestaan. Uh, Toch dan tien jaar geleden president werd. Wat heeft hij voor stempel kunnen drukken op Cuba? Nou, kijk, zijn, zijn, hij, hij miste totaal het charisma van Fidel. Uh, en dus iedereen was, uh, ook in het land zelf, aanvankelijk wel heel huiverig van ja, wat betekent het? Kan die eigenlijk wel wat? En uh, het bleek dat hij uh, redelijk slagvaardig was. Zeker veel pragmatischer ook uh, dan, uh, dan zijn broer Fidel, die enorm ideologisch was. Wat heeft hij dus gedaan? Hij heeft uh, meer ruimte gegeven voor particulier initiatief in de economie, dus ook Cubaans initiatief. Uh, hij heeft geprobeerd makkelijker samen te werken met Amerika. Nou, dat is tijdens Obama gelukt en daarna weer teruggedraaid. Uh, hij heeft uh, politiek helemaal niets veranderd. Dus er is nog steeds geen enkele vorm uh, van democratie zoals wij die kennen. Uh, dus het is dus vooral het pragmatisme. En daar heeft hij al wat mee tot stand gebracht. Maar gelijktijdig, uh, ja, je kan zeggen, zijn pech. Ze waren erg afhankelijk van de hele goedkope leverantie van olie uit Venezuela. Nou ja, het uh, hele Venezuela zelf ligt, ligt ja. is omgevallen, zeg maar. Dus daar hebben ze niks meer aan. Dus het komt er toch op neer aan het einde van zijn tijd. Uh, de Cubaanse economie er weer ongelooflijk beroerd voor staat. De kampioensvraag is natuurlijk, wie gaat hem opvolgen? Ja, nou ja dit, dit is een black box, hè, dat hele systeem. Maar goed, iedereen gaat vanuit dat het Miguel Diaz canel is. Dat is een uh, midden-vijftiger. Uh, dus dat is in ieder geval de eerste die niet die niet, niet mee heeft gevochten in die revolutie, hè? dus een post generatie zeg maar, maar wel opent op en top een apparatie die in alles uh, vooral zich niet heeft onderscheiden. Dus vooral heeft uh, binnen de lijntjes heeft gekleurd. Ja. Want je hoort altijd in mensen dat op verjaardagsfeestjes van ja ik moet nog even snel naar uh, Cuba, want uh, ja je weet nooit uh, binnenkort is het daar over met uh, nou ja laten we zeggen even de folklore ja. die er dan nu misschien nog is, uh, maar dat mm -hmm. gaat begrijp ik dus onder deze nieuwe man ook niet veranderen per se. Dat is, ligt niet in de lijn van verwachtingen. Sterker nog, hij is natuurlijk gekozen omdat iedereen ervan denkt, eh, denkt. Hij gaat door op dezelfde lijn. En dat betekent een lijn van eh, heel voorzichtige economische hervormingen, maar niet al te ver en geen politieke hervormingen. Er is alleen één groot, maar hè. we hebben zoiets al eerder gezien, namelijk in de Sovjet-Unie. Gorbachev was ook zo'n van waarvan iedereen dacht van nou ja goed, die blijft gewoon hetzelfde ongeveer doen. Op het moment dat hij aan de macht was, ja. bleek dat hij plotseling een heel ander idee hadden. Die heeft natuurlijk een enorme ommekeer daar veroorzaakt. Je kunt nooit uitsluiten dat zo iemand als hij Miguel Dias Canel dat ook in Cuba gaat doen. Maar voorlopig wijst niks daar nog op. Dank voor de uitleg, Gert Oost-Indië, directeur van het Koninklijke Instituut Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. NOS Radio 1 Journal. Gaan we naar de sports met Gio Lippenschiel. Goedemorgen. Goedemorgen Jurgen. Ja, dan gaat het toch over het voetbal. Want uh, ja, FC Twente, gisteravond toch een laatste strohalm gepakt... zou je kunnen zeggen in de strijd tegen degradatie. Ze moesten sowieso winnen. Nou, ze wonnen ook weer eens een keer voor het eerst sinds december vorig jaar. Uh, in Enschede werd Pek met 2-0 geklopt. Nou, dat is mooi. Um, Zolang niet winnen en dan op het moment dat dat echt moet... het uh, toch ook doen. Um, maar zijn zij ook de ontsnappingskunsten... die velen in Enschede hopen dat ze zijn? Ja, zover is het nog niet hoor, maar, maar er gloort wel hoop. De achterstand op Sparta, hè, de naaste concurrent... is nu teruggebracht tot één puntje. Uh, maar Sparta is vanavond alweer aan de beurt, thuis tegen NAC. Nou, dat is ook geen hoogvlieger. Die ploeg die staat vijftiende, net boven de streep... als het om na-competitie gaat. Dus als dik advocaat, de trainer van Sparta... zijn ploeg gewoon op scherp krijgt voor vanavond... ja, dan is het gat gewoon weer vier punten... met nog twee wedstrijden te gaan. En Roda, dat weer één plek boven Sparta staat... dat heeft nu drie punten voorsprong op FC Twente. Dus als die vanavond winnen van landskampioen... PSV. En dat is, dat is toch niet echt ondenkbaar hè, na dat feest in Eindhoven. Dan is de marge weer zes punten. Maar uiteindelijk blijft het allemaal koffiedik kijken, Jurgen. Het kan alle kanten op. Uh, Twente heeft zich in ieder geval net op tijd opgericht. En voor Marino Puzic, de trainer daar, was er gisteravond dus alle reden om trots te zijn. Dat is dan een fantastische prestatie natuurlijk. Hè. We weten allemaal uh, in de situatie waarin we ons bevinden. Hè, dat je dan minder scoort en dat je veel goals tegenkrijgt. Nou, als je dan met 2-0 wint in zo'n wedstrijd onder deze omstandigheden, dan is dat uh, ja, heel erg goed ben ik heel erg blij mee, met de dingen die ik gezien heb. En uh, ja, met de discipline en uh, passie en beleving uh, waarmee jongens gewerkt hebben vandaag. was uh, fantastisch. Was het een terechte overwinning, Gio? Nou, het was niet allemaal geweldig hoor gisteravond. Maar Twente, hè, dat hoorde je ook wel aan positie, toonde gisteravond wel karakter. De spelers vlogen erin, speelden vooral een behoorlijke eerste helft tegen Zwolle. Dat trouwens sinds de winterstop ook niet meer de ploegers van daarvoor. Bij rust was het al 2-0. En toen volgde nog een helft nou, die echt niet om aan te gluren was. Heel slecht, heel nerveus ook. Maar ja, uiteindelijk gaf niemand erom in Enschede, zolang die overwinning maar over de streep werd getild. Want afgelopen weekend werd nog een 1-0 voorsprong bij Ado uit handen gegeven. Dus dan kun je wel iets bedenken bij die, bij die zenuwen daarin. Dat staat. Uh, nu lukte het wel. Nou, dat leidde weer tot dolle vreugde. En net als zijn ploeggenoten de aanvoerder van Twente, Stefan Tesker... volop van het succes. Vooral omdat de laatste keer alweer zo lang geleden was. Ja, dat hebben we al lang niet meer gevoeld. We moeten nu echt uh, dit gevoel vasthouden... dat we weten hoe mooi het is om met drie punten van het veld te gaan. En dat we de volgende twee wedstrijden gewoon weer alles erin knokken... alles geven... Uh... En dan zullen we zien wat, wat, het, wat het resultaat is. Ja, Twente heeft uh, dit seizoen flink uh, van langs gekregen natuurlijk. Twee trainerswissels, geen goede resultaten. Veel kritiek ook op het zieloze spel. Uh, uiteindelijk door iedereen bestempeld als de degradatiekandidaat bij uitstek. Hebben de spelers daar nou nog last van gehad? Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze er koud onder zijn gebleven. Hè? En je zag het ook wel in die tweede helft, uh, toen het vooral een kwestie van overleven was. Maar volgens aanvaller Oussama Asaidi heeft uh, alle kritiek die de club de laatste week kreeg gisteravond juist als doping gewerkt. We zeiden, we gaan alles, uh, we gaan alles geven deze wedstrijd. En uh, we vechten voor onze laatste kans. En wat ik al eerder zei, het kan alle kanten op. Uh, tegen de Haag heb ik het al gezegd. Je weet hoe de Champions League-wedstrijden zijn gevallen en, uh, ja, je, je weet het nu, nu. weet je dat maar nooit meer. Uh, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Nu, nu zet je die andere teams onder druk. Roda kan kun je nog in halen als ze verliezen. Dus uh, ja, wie weet, uh, wij straks uh, een wonder uh, wat, wat uit gaat komen. Ja. ja, het is afwachten inderdaad wat de concurrentie doet. Dus dat weten we vanavond. Jazeker, want vanavond dan krijgen we Sparta tegen NAC. Roda-PSV, nou die druk ligt dus dan voor even weer bij die twee andere degradatiekandidaten. Maar ja, over anderhalve week speelt Twente uit bij Vitesse. Een week later moet het weer thuis presteren tegen NAC. Nou, als ze die strijd om het voorkomen van rechtstreekse degradatie al in hun voordeel beslissen... dan wacht nog de nacompetitie. Nou, vier wedstrijden op het randje. Ze zijn er dus nog lang niet. Maar je merkt aan alles dat ze er wel weer in geloven. En dat is dan de grootste winst van gisteravond. Giel Lippens over de eerste ronde van dat uh, midweekse programma. Vanavond ook de wedstrijden. Morgen ook nog. Um, dankjewel. Dan naar de andere sports met Elisabeth. Na de dood van Michael Golaerts twee weken geleden tijdens Parijs-Roubaix... is België opnieuw opgeschrikt door de dood van een jonge wielrenner. Het gaat om Jeroen Goeleve, de Limburgs kampioen tijdrijden bij de amateurs. Zijn vader meldt op Facebook dat de 25-jarige Jeroen plotseling is overleden. En gezien de jonge leeftijd van Goeleve wordt het overlijden onderzocht. Volgens zijn vader zijn zelfdoding of dopinggebruik uitgesloten. Hij schrijft... We weten al dat er niets gevonden zal worden met betrekking tot het negativisme rondom het wielrennen. Dan de Franse voetbalclub Les Herbiers. Nooit van gehoord waarschijnlijk, maar die club staat vanochtend... op de voorpagina's van alle Franse kranten. Les Herbiers hebben namelijk de finale van de Franse beker bereikt. Ook veel Fransen kenden de club tot voor kort niet. Het grootste gedeelte van de 99-jarige geschiedenis van Les Herbiers... speelde zich namelijk af in de onderste regionen van het amateurvoetbal. Een paar jaar geleden klom de club op naar het derde Franse niveau. En ze zijn ook nog altijd ver verwijderd van de miljoenen van Paris Saint-Germain... Dat is waarschijnlijk wel de tegenstander in de finale. En nog zo'n mooi verhaal. In de Volkskrant staat een portret van de Japaner Yuki Kawauchi... die maandag de marathon van Boston won. Hij versloeg daar alle Ethiopische en Keniaanse favorieten. Dat was sowieso al knap. Maar zeker voor iemand met een kantoorbaan bij de Japanse overheid. Want Kawauchi is eigenlijk gewoon ambtenaar. En hardlopen, dat doet hij voor zijn lol erbij. Onlangs liep hij een wedstrijd bijvoorbeeld nog verkleed als panda... Toen hij in Boston razendsnel van start ging... riepen de Amerikaanse commentatoren dat hij gewoon even in beeld wilde komen. Maar geen van de professionals kon hem nog inhalen. En zo ging Kawahuchi er met het prijzengeld van 120.000 euro vandoor. Dus dat is een uh, leuke hobby. GOS. GOS Radio 1 dan gaan we naar de situatie op de weg. Waar staat het stil? Jolanda van der Velden. Vooral in het midden en ook in het zuiden van het land. De meeste fietsen leveren niet zo gek veel vertraging op. Wel twee uitzonderingen. Een uh, ongeluk op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Tussen afrit Veghel en Boksel nu ruim drie kwartier vertraging. Daar is de rechte reis ook dicht. Gaat waarschijnlijk nog een kwartier duren. En in de Westerschelde-tunnel richting Gent staat een kapotte vrachtwagen. Daarvoor wordt het verkeer af en toe even stilgezet. Tussen Borselen en de tunnel nu ook ruim 40 minuten... Vertraging. Teruggedraaid uit 1974, Stiliden. home. Huh? Zinkertje van Donald Fegen en Walter Becker samen Steel Dan en Ricky, don't lose that number. Het is acht minuten voor acht. Vanavond is er een bijzondere voorstelling van de musical Soldaat van Oranje. In de zaal zitten nagenoeg alleen maar dove en slechthorenden. Tijdens de voorstelling zullen ook twee gebarentolken zichtbaar zijn op schermen. En die gaan die musical dus live tolken. En een van hen is uh, doventolk Erika Zegers. Goedemorgen, mevrouw Zegers. Goedemorgen. Neem ons eens even mee naar vanavond. Hoe werkt dat dan? <laughs> um, nou, het is zo dat uh, inderdaad in de zaal uh, op verschillende plekken grote schermen hangen waarop wij geprojecteerd worden. Wij staan zelf uh, backstage in een grote ruimte met uh, camera's en wij zien uh, via een groot scherm uh, zeg maar het toneelbeeld. En op die manier uh, ja, kunnen doven en slechthorenden in de zaal uh, dat volgen en bovendien wordt er ook nog met boventitels gewerkt. Dus uh, ja, optimaal te volgen vanavond. Maar zeg maar bij uh, goedhorend publiek uh, zullen die vooral hun aandacht richten op de spelers. Maar deze ja. mensen die in de zaal zitten die kijken dus vooral naar die schermen waar u op te zien bent. Nou, daar, daar hebben we um, een oplossing voor. Want dat is inderdaad waar wat u zegt. Maar als het, uh, de, de schermen sta, staan zo... dat mensen zeg maar in één blik uh, zowel het toneel kunnen zien als um, de vertalingen. Ja, ja. Dus de schermen hangen pal boven het podium. En in het midden van de zaal nog een keer. Maar als je dan kijkt, dan neem je eigenlijk de vertaling mee... Met je ogen op weg ja. naar het toneel, zeg maar. Nee, Oké, okay, ja. Dus de acteurs die moeten wel gewoon uh, vol in de smink en alles. Uh, <laughs> het is niet zo dat ze <laughs> verder niet gezien worden vanavond. Ja, Nee, ik zou het <laughs> toch maar wel uh, doen als ik hen was. Ja, Heeft uh, ja. u het al eerder gedaan op deze manier? Uh, ik heb al uh, vaker uh, grote uh, musicalproducties getolkt. Maar uh, met een zaal alleen maar doof en slechthorend. Uh, en dan in, uh, met 1100, dat is, uh, dat is uniek. Ja, dus, uh, maar verder zijn er Siska de Rad, uh, hazes, uh, nou ja, grote producties. En dan zitten dove mensen gewoon tussen het horende publiek en dan sta je als Stolk op het podium. Nou, dat kan niet bij Soldaat van Oranje, want dat, dat, dat draait rond, dus dat kon niet. Toen heeft de productie gezegd van nou, als we het doen, doen we het met een optimale aanpassing en een publiek wat alleen maar doof en slechthorend is. Ja. En de, ja, dat is gelukt. 1100 in, mensen vanavond. In, in hoeverre moet u zelf ook nog een beetje acteertalent hebben? Um, nou, dat, dat moet je wel hebben als tolk. Ik weet niet of je dat acteertalent moet noemen, als wel dat je um, moet durven tolken uh, zoals het uh, gezegd uh, wordt, gespeeld wordt. En uh, kijk, de intonatie van, van een, een stem, van een acteur... Uh, dat uh, vertaal je in gebarentaal met je mimiek bijvoorbeeld... en met snelheid van een gebaar. En dus uh, als je dat niet kan of niet durft... Ja, dan moet je geen theater gaan tolken. Nee, want we, we kennen maar... natuurlijk allemaal de... mensen ja, kijken natuurlijk wel eens naar die uitzendingen van, van het journaal. Uh, dat, dat doen, uh, dat, doet u dat eigenlijk ook of zijn dat collega's van u? Nee. Nee, dat is een collega's okay. van mij. Maar goed, ja. dan weten we een beetje dat dat met vaak met heel veel gebaren... en nou ja, gekke gezicht ja. ook, hè? die filmpjes worden ook vaak uh, getoond dan. Bijvoorbeeld in de wereld rijdt door. Maar dat moeten we er ja. ons er ook bij voorstellen een beetje. Uh, ja, nou kijk, Mimiek hoort bij gebarentaal uh, onlosmakelijk. En voor mensen die geen gebarentaal kennen... dan, uh, ja, dan komt dat soms een beetje vreemd over. Um, maar... Op die manier gebruik je wel uh, gebarentaal. Dus ja. het is vanavond zeker ook. Ja, die mimiek die zit erin. Alleen, ja, het is vanavond veel, uh, ja, er zit veel drama in. En veel boosheid en veel verdriet, et cetera. Ja. En ja, dat is heel erg mooi om dat uh, een acterend te tolken te, ja. te vertalen. En de ja. liedjes, hoe gaat het dan? Doet u die ook helemaal mee? Ja. Ja, zeker. Alle liedjes worden uiteraard... de hele musical wordt vertaald. En uh, liedjes, het uh, is de kunst om uh, zeg maar uh, um, vooral mee te geven... hoe uh, snel of, of hoe traag of hoe dreigend de muziek is. Dus die, uh, die vertaal je ook. Alleen is het zo dat je in gebarentaal, net zoals bij elke andere taal... niet één op één kunt vertalen. Dat is in Nederland, staat Frans ook niet zo. Dus je moet als tolk heel goed... Uh, uh, ja, vertalen van tevoren... om te voelen van kom ik nu precies uit... met de melodie, want anders is het lelijk. En dat zullen dove mensen niet, uh, niet merken... want die horen vaak de, de, de melodie niet... maar je wil wel graag mee... en op hetzelfde moment klaar zijn als... Nou. Uh, wat er gebeurt. Dus nou, dat is dat was... een puzzel, maar uh, die is slecht. Ja. Nou, spannend en, en leuk ook wel. Vanavond om 8 ja. uur is het uh, te zien in de Theaterhangaar in Katwijk aan zee. En daar bent u dus ook bij. Dank voor de uitleg ja. en uh, een mooie ja, avond graag. toegewenst. Dat was uh, een van die twee doventolken, dus bij de voorstelling van Soldaat van Oranje, Erika Zegers. NTO Radio 1. Vrijdagavond van half acht tot half negen. Mandjaren. Talina van den Hoed over koken voor gezinnen. De Kerkhoven kookt live met kliekjes. En we horen de vader van Chris Baima over zijn smaakverlies. Luister naar Mandjaren. Vrijdagavond van half acht tot half negen. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. <tie>